Days we were good on Christ When I, you, and everyone we knew Could believe, do, share in what was true I said And there, there, there. And take your baby by the ears. And play upon her darkest fears. We would suck in vice. In a dance hall, dance. We were cool on cries. When I you.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 And in a mouth of an amethyst And in a rush of sapphires blue And you need power and she needs you And you need power and she needs you And you need power and she needs you Ja, en u en wij maar wachten en er komt niks uh, we hebben een, een technisch probleem uh, er is vanuit het uh, raadhuis geen signaal te ontvangen op dit moment uh, aan deze kant denken we dat, uh, dat alles goed is, maar er is al eerder storing geweest, gisteravond heb ik begrepen er wordt hard aan gewerkt uh, we blijven nog eventjes alert en uh, als de uitzending verder niet door zou kunnen gaan omdat het uh, defect niet uh, opgeheven wordt dan uh, laat u dat weten ja. tot dan nog even muziekje Donde. me.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 Ja, nu echt bouwen aan de brandweer, nieuwe brandweerkazerne in Noord. De, Hopelijk wel, ja. Ja, de directieketen staan daar. Is-ie er? Is er? Hé, hey, je hebt nog steeds helemaal okay. geen signaal binnen. <lacht> nee, dus, uh, Blijft nog steeds helemaal afwachten. Ja. ja. Dus, nou ja maar dat heeft we ook met ons te maken, want als de reeksbrigade weggaat... ...dan zouden wij eventueel een optie op dat pand... Oh, dat zou wel heel erg mooi zijn. Ja, dat het pand. Nou, je ziet uit het centrum, dat is het enige nadeel. Ja, we hebben nu nog wel een hele mooie locatie wat we kunnen zeggen. Van, nou ja, we, zijn, ja. uh, we hebben ook een mooi plein. Mensen kunnen lekker naar binnen kijken bij ons. Ja. Dus dat is gezelligheid. gezelligheid. Nou, ik heb nog steeds uh, vanuit het gemeentehuis uh, nog steeds alleen de bron binnen. Hè? Ja. Dus ik, uh, ja, we gaan, ik kijk nog even een paar minuutjes, denk ik, aan. Uh, ja, een paar minuutjes en anders excuses ook mede namens de gemeente denk ik wel uh, voor het ongemak en de storing. Maar het is niet anders. Wil u echt toch erbij zijn? Kom naar het raadhuis zou ik zeggen. Ja, dat is de enige manier momenteel eventjes ja. nog. Ze zijn bezig met het technische probleem op te lossen. En waar dat ligt, dat kunnen wij hiervandaan ja. helaas niet zien. Ja, maar ze hadden al gezegd dat het een, een computer, een ICT, een programmeringsprobleem is. En dat los je niet even binnen vijf minuten op. Nee, hè? klopt. Dus uh, er zullen morgen wel experts bij komen om uh, dat probleem op te lossen. Op te lossen ja. Het is niet anders, het is heel jammer. We hadden ja. ons ook verheugd op een, een leuke avond, Maar ja. niet via de radio in ieder geval. Nee. Oké. Okay. Dank u voor het luisteren. Ja. Dan, He? uh... En ook mede namens Pascal een, een prettige avond verder. Dat zei ik okay. Dan, dan uh, gaan, we maar, gaan we maar terug naar de standaard programmering. Je ja, ja, ja. die ingeprogrammeerd onder de computer staan voor ons. Dat de mensen er toch nog gewoon vanavond lekker naar zien en kunnen luisteren. Ja. Oké. Okay. En we sluiten onze poorten om te houden wat wij hebben.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 want het is leven simpel, hè? Maar dat zei je al, hè? Ja, dat is ook heel erg. de boodschap is ook zo simpel. Ja. De, het uitvoeren is de topsport. Daar ben je ja, direct precies, je dat leven is, wel uh, mee bezig, is, ja. Ja. Ik zou het zo leuk vinden als iedereen straks om negen uur... die de, deze uitzending heeft geluisterd denkt... ach, wat is het leven simpel. Ja. En dan ja, gaan we nog even Carmen de Haan bellen... om even te vertellen hoe we het dan moeten doen. Ja, of dus of er naartoe gaan, natuurlijk. Of er naartoe gaan, ja. ja. ja wat ja. grappig, jongens, want we zijn eigenlijk vanzelf in het... Uh,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 Een hazenleer zijn. Een hazenleer, uh, voor, voor degene die het niet helemaal snappen. Nou, je schiet er als naast vandoor. Hè? Op het ja. moment dat jouw innerlijk, uh, waar je, wat je niet hoort, innerlijk een roep doet om jou. Yeah? En, uh, en je, je schiet in je paniek, schiet je in een klacht. Omdat je het gewoon nooit geleerd hebt. Je weet het niet. Uh, en dat, uh, als, als mensen eenmaal me gaan begrijpen, uh, dat ze kampioen zijn om weg te lopen van zichzelf. Dan zie je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 Fragile, so easy to hurt each other, and so hard to understand why. Um, ja, Herman wil nog even wat zeggen over Rodes. Ja, Rodes is uh, dinsdag, of maandag 13 februari, dag voor Valentijnsdag is uh, in de Centrale Bibliotheek in Haarlem, daar hebben we Geert Kimpen als uh, lezing en Geert zijn lezing gaat over Rachel het geheim van de liefde en min of meer ja, Valentijnsdag speelt daar op in, het is uh, Tantra Kama Sutra. met een prachtige powerpoint presentatie gaat Geert daar uh, ja, zijn ding weer doen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 De reactie. Denk maar aan het, het zweet je uit. Dat is een, een geweldige reactie. En eigenlijk roept die ziel. Luister bij me, help! Ja, het, we hebben elkaar nodig.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 Hoe zeg je dat? Stuk. wat je hebt geschreven, je hebt gezegd net. ja, ja. Ik heb, ik, heb, ik heb er wel heel veel vragen over, want ik zit, ik zit eigenlijk adembenemend te luisteren. En eigenlijk, denk ik, elke keer weer. De, wat zal ik vragen? Maar elke nou, keer komt het antwoord. Je je vragen ja. even ja, ik wil net zeggen. Voor naadnieuws gaan ja, nieuws even lekker nieuws uh, luisteren, want muziek. En dan gaan we dan beginnen we straks met de, de vragen van Mario. Want ik, je begon ook te gek, hè, toen ze, ja, toen ze dit ja, ik zeggen. Dus ja. veel herkenning ook.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 Op de openingsdag van het Wereld Economisch Forum in Davos heeft bondskanselier Merkel zich opnieuw uitgesproken tegen een verruiming van het Europese.